...met het NOS-journaal. Landen in het Midden-Oosten hebben te vergeefs geprobeerd... ...een staakt het vuren tot stand te brengen tussen Iran en de VS. Iran zou volgens de Wall Street Journal hebben gezegd... ...dat de eisen van de VS onaanvaardbaar zijn. Het land gaat niet in op de uitnodiging voor onderhandelingen in Pakistan. President Trump heeft meerdere keren gezegd dat er gesprekken waren met Iran... ...maar dat land heeft dat steeds ontkend. Het regime in Teheran lijkt vastbesloten om de oorlog voor te zetten. Ook vandaag waren er aanvallen op landen in de Golfregio. Een installatie bij Tata Steel in IJmuiden stootte veel van de kankerverwekkende stof Chrome 6 uit. Het staalbedrijf legt de installatie daarom stil. Tata wil met maatregelen de uitstoot omlaag brengen. Het is onduidelijk of omwonenden risico hebben gelopen. De politie en het OM bekijken of er bij een pro-Palestina demonstratie gisteren op de dam sprake was van het goed praten van de holocaust. Op beelden is te horen dat iemand sprak over de nieuwe naties in Israël... en dat het jammer is dat het niet ooit is afgemaakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema noemt de uitspraken zuiver antisemitisme. De visafslag in IJmuiden heeft veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de gestegen brandstofprijzen besluiten veel vissers om niet meer uit te varen. Daardoor was het vandaag rustiger dan ooit op de veiling, zegt de veilingmeester tegen NH Nieuws. Normaal gesproken is vrijdag inderdaad de allerdrukste dag. Je ziet het nu achter mij ook. Van, ja, de hal is nou, voor drie kwart eigenlijk leeg. De vissers en handelaren roepen de overheid op om in te grijpen. Ze zijn bang dat de hele sector anders stil komt te liggen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt. Met soms regen of motregen. En de temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Later in de nacht wordt het in het noorden en westen droog. En morgen volgt dan een dag waar een afwisseling is van zon en wolken. Bij 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 which of Oops. And moving all around, you got me shaking and breaking. And dancing jump, all around, you got me jumping and bumping, bump jump, jump and bump jumping and bumping, and jumping, bump jumping, jump all around.